al-Rahim. Inna alhamdulillahi na'maduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa natawakkalu alayh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina min sayyati a'malina Ma allahu fahuwal muhtadu wa ma yudnil falan tajida lahu wa liyan Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 wa kulla muhtafatim bid'ah wa kulla bid'atim dalalah amma broeders en zusters in de islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh de lezing waar ik het over zal hebben is een hadith uit de verzameling van de veertig annawawiyah het is de tweede hadith die ik zal behandelen en hadith is meer bekend als hadith Jibril. Enkele maanden geleden heb ik behandeld hadith nummer 1, meer bekend als hadith Niyah. En vandaag, inshallah, uh, gaan we behandelen hadith Jibril. En ik begin direct, want het is een hele lange hadith, en ik heb maar een uurtje of minder, om deze hadith uh, met jullie allemaal, inshallah, door te nemen. Ik begin met bismillahirrahmanirrahim. En Rabbi radiyallahu anhu, aydan... ...kala... ...bainama nahnu Julusun inda rasoolillahi... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...zata yawmin. Omar radiyallahu anhu, verhaalt ook... ...dat verwijst naar de eerste hadith, ...want de eerste hadith is ook overgeleverd door Rabbi radiyallahu anhu. Toen wij op een dag... ...bij de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala... ...vrede zijn met hem zaten... Verscheen er een man naar ons voor ons met melkwitte kleding. In tala alayna rajulun shadidu bayadissiyat wa shadidu sawadissha'r la yura alayhi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad. Dus deze man die naderde de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij was een onbekende man. Hij had melkwitte kleding, gitzwarte haren, er was aan hem geen teken van het reizen af te zien, en niemand van ons kende hem. La yarifuhu minna ahadun, hatta jalasa ila nabi, sallallahu alayhi wasallam. Hij ging voor de profeet, sallallahu alayhi wasallam, zitten, en zette zijn knieën tegen de knieën van de profeet, sallallahu alayhi wa legde zijn handen op zijn dijen en die vroeg toen: فاسnede rokbateihi ila rokbateihi, ووضع wa kafayhi ala fakhideihi, وقال: Muhammad, O Muhammad, اخبرني al Islam. O Muhammad, vertel me, over de islam. Akhbirni aan de islam. Fakala Rasulullah. sallallahu alaihi wa al islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna muhammad rasulullah. Islam, is dat je getuigt dat er geen god is behalve Allah, wa anna muhammad rasulullah. En dat muhammad, zijn zijn profet, en zijn dienaar is. Wat u kima fala, wat u tiyazaka, wat asuma ramabana, wat tahu djel in istata ilehi sabila. De profeet sallallahu alayhi wa sallam En dat je de zakat geeft. En dat je het gebed onderhoudt. En dat je de zakat, dat is de arme belasting uitgeeft. En dat je tijdens de maand ramadan vast. En de hajj, de bedevaart, Naar het huis van Allah verricht. Indien je daartoe in staat bent. Deze man zei toen tegen Mohammed. Je hebt de waarheid gesproken. En Omar zegt wij waren verbaasd. Hij vraagt aan Mohammed iets. Mohammed geeft hem een antwoord. En dan zegt hij nog tegen Mohammed dat was goed. Goed zo. En deze man vroeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ook iets anders: Muhammad, wat is Iman? Kaal, en tu'mina billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa al-yawmil akhiri, wa tu'mina bil qadri, khayrihi, wa sharihi. Hij zei: bericht mij dan over de betekenis van Iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam antwoordde, dat je gelooft in Allah, zijn engelen, zijn boeken, zijn boodschappers, de laatste dag. En dat je gelooft in de qadr, oftewel de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte. Qala sadaqta. Hij zei: Je hebt juist gesproken. Voor de tweede keer bevestig hij aan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dat hij juist heeft gesproken. Kale, f'a'achbirni anil ihsan. O Muhammad, vertel mij wat is ihsan? Kale, en ta'bud Allah haka anna katara. Het is alsof je Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, terwijl je hem ziet. Ihsan, en ta'bud Allah haka anna katara, fa'il lam te kuntara En als jij je dat niet kan voorstellen. Weet, weet dan dat hij jou wel ziet. فَإِنَّهُوْ يَرَاكَ قَالَ Deze man bleef doorvragen. قَالَ فَأَخْدِرْنِ أَنِسْاَعَ O Muhammad, vertel mij over het uur. Ja, over de dag des oordeels. Hij wilde weten wanneer de dag des oordeels ging gebeuren. Of zou gebeuren. فَقَالَ sallallahu alayhi wa Anha min Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager, zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala an amarataha. Wat zijn dan de tekenen van het uur? Kala antalid al-ematu rabeta وَأَنْ al al De tekenen van de dag des oordeels, zei Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dat de slavin haar meesteres zal baren, en dat je ziet dat mensen die op blote voeten lopen, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren. In het bouwen van hoge gebouwen. Dus dat zijn een van de tekenen van de dag des oordeels. Dat mensen die ooit eens op blote voeten hebben gelopen. Naakte, behoeftige, schapenherders. Gisteren hebben ze nog achter schapen aangelopen. En vandaag ja, maken ze wedstrijdje wie de hoogste gebouwen bouwt. Vervolgens, Omar zegt, deze man ging toen weg. Rasool sallallahu alaihi wa sallam vroeg toen aan Omar. O Omar, Omar zegt, ik ging toen een tijdje zitten bij de profeet sallallahu ya wa sallam. O Omar, weet je wie de vrager was van al deze dingen? Hij vraagt over islam, hij vraagt over iman, hij vraagt over ikzaan. En hij vraagt over de dag des oordeels. Weet je wie hij was, Omar? Allahu wa rasuluhu a'lam Zegt Omar Allah en zijn profeet weten het beste Qala fa innahu Jibril Atakum Yuallimukum dinakum." Dat was Jibril. Subhanallah Dat was Jibril die was gekomen In de gedaante van een mens Hij was gekomen om jullie Over jullie geloof te leren Moers en zusters Deze hadith is overgeleverd door imam Muslim. Met andere woorden, het is een hadith die authentiek is. En Abu Huraira radiyallahu anhu, heeft gezegd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam, dus hij wil zeggen, de reden waarom de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft verteld, deze hadith uh, heeft verteld, is dat de profeet sallallahu alaihi wasallam was iemand die veel werd gevraagd over van alles en nog wat. En van alles en nog wat wat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam werd gevraagd, daar gaf de Profeet Sallallahu Alaihi sallam een antwoord op. Ja? En een keer was hij een beetje geïrriteerd. Mensen begonnen hem zoveel te vragen en zelfs een paar onbenullige dingen begonnen ze aan de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam te vragen. Hij zegt toen, vraag maar, vraag maar. Ik zal jullie alles antwoord geven wat jullie mij vragen. De mensen werden toen een beetje verlegen, ook een beetje bang van de profeet sallallahu alaihi wa sallam en uit respect waren ze toen bang om de profeet sallallahu alaihi wa sallam maar verder te vragen en toen kwam deze man helemaal in het wit gitzwarte haren naar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam en die vroeg over islam iman ihsan en de dag des oordeels deze hadith... ...kacht de broers en in de islam... ...behoort tot de fundamenten... ...van de islam. Deze hadith... ...behoort in korte... ...zinnen... ...de hele leerstelling van de islam. En een van de eerste dingen... ...die deze hadith ons leert... ...is... ...het was de gewoonte van de profeet Mohammed... ...sallallahu alaihi wa sallam... ...om samen met zijn metgezenden te zitten. Ja... Dus de Rasool sallallahu alaihi wasallam sallam, ondanks dat hij profeet was, hij was leider van de oma, ja, hij was altijd te vinden onder de metgezellen. En zelfs als er bijvoorbeeld een, iemand kwam, een, een, een afgezand van een of andere koning van een ver land, en ze gingen naar Medina, vroegen ze, waar is Mohammed? En dan zei een van de sahabis, ja daar is Mohammed, daar tussen de sahaba's. Dus Rasul Rasool sallallahu alaihi wasallam ondanks zijn macht, Ondanks zijn positie. Ondanks zijn profeetschap. Was simpel. Dus hij was iemand die zich onder zijn metgezellen uh, uh, bevond. Deze gewoonte toont ons het goede karakter yeah, van de profeet Mohammed. Men dient de gezelschap van andere mensen op te zoeken. Men samen met hen te zitten. En zich niet van hen af te zonderen. Dat is ook een van de leerstellingen bij de islam. Islam is niet een dien die je in je eentje gaat uitoefenen. Islam is een dien die we met ons allen uitoefenen. Kijk je bijvoorbeeld naar de vijf zuilen van de islam. Dan zie je dat elke zaal heeft direct of indirect te maken met broederschap. En samen zijn. De shahada. Overal waar je naar de wereld gaat. Iedere moslim die zegt de shahada. De salaat. Overal waar je naar de wereld gaat en je hoort de adhan ga je snel naar de moskee om gezamenlijk... met andere broeders van andere nationaliteiten... van andere talen, van andere rassen... gezamenlijk de salaat te doen. Ah, bijvoorbeeld dat niet de broederschap? De Hajj. Nou, als er een grote conferentie is... die één keer per jaar gebeurt... met vijf miljoen mensen bij elkaar... de Hajj heeft ook een doel... Ja, om gezamenlijk met elkaar als broeders... Ja, en zusters ook natuurlijk bij elkaar te zitten. Ja? Kijken wij bijvoorbeeld naar het vasten. Overal waar je gaat in de wereld, ja, wordt er gevast. Ja? En ook, bijvoorbeeld, we vasten op dezelfde tijdstip, we vasten op dezelfde manier, we breken alvast op op ook op dezelfde tijdstip, en het is, je ziet ook vaker, ja, dat nu, in deze maand, dan voel je ook dat de broederschapsbanden, sterker worden. Kijken wij bijvoorbeeld naar de zakkaat. Voor wie is de zakkaat bedoeld? De zakkaat is bedoeld ook ja, voor, de sterkere, voor de zwakkere broeders, die worden gesteund door de sterkere broeders. Dus de zuilen van de islam zijn zo, ja, dat daarmee wordt bevorderd de broederschapsbanden. Dus het mengen met andere mensen is beter dan het zich van hen afzonderen, zolang men niet... ...voor zijn geloof vreest. Hier zien wij ook een ander iets... ...wat wij leren uit deze hadith... ...is dat engelen... ...kunnen een menselijke... ...gedaante aannemen. Ja? Jibril alayhis salaam... ...zoals hij in het echt is... ...zegt de profeet sallallahu alayhi Wasallam. Ja? ...wanneer Jibril zijn vleugels uitspreidde... Ja? ...werd het hele westen... ...en het hele oosten ervan bedekt... En hij had honderden vleugels. Hij is zo'n onzagwekkende schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij kan van gedaan te veranderen. Want Rasul sallallahu alayhi wa heeft aan het eind gezegd van de hadith. Dat was Jibri'el. Jullie, jullie dien kwam onderwijzen. Ja? Hier zien wij ook. Ja, dat de, een van de manieren om onderwijs. Om kennis over te brengen, is middels vraag en antwoord. Ja? Soms heb je onder de jamaa mensen die verlegen zijn om vragen te stellen. Maar er is iemand onder de jamaa die weet dat er iets leeft bij de mensen, maar waarvan men bang is om aan de imam te vragen, maar waarvan de imam misschien niet weet dat dat leeft. Dan is het aan die persoon ja, om op een subtiele manier, ja, in het openbaar een vraag. te stellen oh imam, ik heb een vraag. Hoe zit het met die en die en die mas'ala? En de persoon die naast jou zit, alhamdulillah, heeft het gevraagd. Hij is blij met die vraag van iemand anders. Want die persoon wist dat er iets leefde. En ook de sahabas, de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, die waren blij waarin, wanneer er een Bedouin kwam. Want de Bedouinen die hebben durf. Ja, die komen gewoon zo binnen, binnen en die vragen direct. Die waren blij wanneer Bedouinen komen en vragen stelden. Die zijn misschien niet durfden om te vragen. Ja, dus dat is ook een methodologische manier om kennis over te dragen. Middels het stellen van vragen aan iemand die veel meer weet. Want Allah wa ta'ala zegt, فَسْأَلُوا أَهْلَذِكَرٍ in kuntum لَا تَعْلَمُونَ Vraag aan de mensen met kennis als jullie dat zelf niet weten. Kijken wij naar de hadith. Deze man die kwam met melkwitte kleding en gitzwarte haren. En er was aan hem geen teken te zien of hij een reiziger was. Dat is eigenlijk ook heel erg vreemd. Alle mensen in Medina, Medina was van een kleine stad, mensen kennen elkaar. Mensen kennen elkaar. Maar deze specifieke persoon was onbekend. En bovendien, hoe kan je nou melkwitte kleding hebben wanneer, iemand, wanneer niemand jou kent? Op zijn minst moet je hebben gereisd. Op zijn minst moet er enkele vlekken zijn van zand of van, van stof op jouw kleding zijn. Maar deze man was heel erg bijzonder. Ja? En dat heeft ook, een, een, oh, ik en dat heeft ook een, een functie. De functie was, moet je voorstellen. Rasul sallallahu alayhi wa sallam was met zijn Sahaba's. Ze durfden geen vragen te stellen. Daar komt iemand die zo opvalt. Niemand die hem kent. Gaat naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij zegt. Ja Mohammed. Met andere woorden. Mensen keken naar hem. Mensen luisterden naar hem. De aandacht wordt gevestigd. Op Mohammed sallallahu wa sallam. En op deze man. Dat is ook een, een heel subtiele. Uh, uh, zeg maar manier wat de ulama's dan hebben afgeleid dat dat ook een manier is om aandacht bij de mensen te kunnen trekken ja, zodat zij ook iets kunnen leren hij kwam naar de Profeet sallallahu alaihi dicht bij de Profeet sallallahu alaihi en begon zijn knie tegen de knie van de Profeet sallallahu alaihi te zetten wat kunnen wij van Jibri leren hier dat als je kennis wil zoeken of als je naar een lezing luistert, of als je iets te weten wil komen, dat je dichter bij de bron moet gaan, om het beter te kunnen horen, om het beter te kunnen luisteren, zodat niks jou ook ontgaat. Subhanallah. Ja? Dus dat is ook een van de dingen, want zo kan je de kennis ook veel meer absorberen. Dus Jibril alaihissalam heeft ons ook dat geleerd. Vervolgens zegt hij tegen Muhammad wa iets heel bijzonders. Wat, wat de sahabas eigenlijk niet tegen Muhammad zeggen. En hij zegt, Ja, Muhammad. De sahabas die zeggen altijd, ya Ja, Rasulullah. En Allah Ta'ala zegt ook, La taj'alu du'a a ar rasuli baynakum, ja? Maak jullie aanspreken tot de profeet sallallahu alaihi wa sallam niet zoals jullie elkaar aanspreken. Maar voor Jibril alaihissalam was dat een uitzondering. De ulama's hebben dat voorbereid uit te leggen. Waarom zegt Jibril niet, ja Rasulullah, maar ja Mohammed. Omdat Jibril zelf ook een Rasulullah is. Van Allah subhanahu wa ta'ala. En het geldt niet voor engelen dat ze zo tegen mensen praten. Ja, dus... Jibril alaihissalam had natuurlijk een speciale... een speciale positie in de ogen van Mohammed... sallallahu alaihi wa da Dat is dan daarom... Ja, dat hij... sallallahu alaihi wa sallam zo werd aangesproken. Maar het kan ook... omdat de mensen dachten... dat deze man een Bedouin was. En Bedouinen in die tijd was bekend. Ja, dat waren harde mensen. Soms ook wel een beetje ongemaneerd. Ja, en dus dan gaat hij gewoon... Ja, Mohammed. Mohammed, ja daarmee wilde hij ook zeggen van, hé, hey, waarom zeg je Mohammed en niet Rasulullah om ook de aandacht op hun allemaal te vestigen. En hij vraagt, nadat hij zijn knieën bij de knieën van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd, ja, o Mohammed, bericht mij over de betekenis van islam. Wat is islam? Islam de antwoord die de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gegeven, waren de vijf zuilen die bij ons bekend zijn. Maar kijken wij naar de betekenis van het woordje islam, komt van het woordje Islam. hetgeen betekent je onderwerpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Islam betekent dat je je onderwerpt aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar het is niet zomaar een onderwerping, want een Dinaar, die kan zich ook onderwerpen aan zijn meester zonder dat hij van zijn meester houdt. Soms onderwerpt iemand zich met dwang. Soms onderwerpt iemand zich omdat hij uh, gedwongen is om te onderwerpen. Maar islam betekent ja, een vrijwillige onderwerping, een liefdevolle onderwerping ja, aan Allah subhanahu wa ta'ala en... Een overtuigende onderwerping aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent islam. Ja? En, ook achter zusters, zal je kijken naar bijvoorbeeld naar de taalkundige betekenis, ja? dan zie je ook dat het woord de zien, laam, min erin voorkomt. Hetgeen betekent vrede. Ja? Nou, veel mensen die islam als vrede uh, definiëren, maar Islam betekent in principe onderwerping aan Allah subhanahu wa taala, met gevolg dat je vrede krijgt met Allah subhanahu wa taala, en vrede krijgt met jezelf, en vrede krijgt met je medemens, en zelfs vrede krijgt met de hele wereld. Ja, of zelfs vrede krijgt met de planten en de dieren en dergelijke. En de Islam is de laatste godsdienst die werd geopenbaard aan, Al aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Het is niet alleen de laatste godsdienst. Maar het is ook een alomvattende godsdienst. Die Allah subhanahu wa ta'ala aan ons heeft geopenbaard. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. In Surah nummer 2. Dat is Surah al-Baqarah. Vers nummer 136. Zegt. Wij geloven in Allah. En datgene wat Hij aan ons neergezonden heeft. En dat wat aan Ibrahim. Ismail. Isaac, en de stammen is gegeven en dat wat aan Moza gegeven is en aan Isa en dat wat aan de profeten van hun heer gegeven is wij maken geen onderscheid tussen hen en aan hen hebben wij ons onderworpen aslamu ja, islam betekent dus zich onderwerpen de islam is als laatste dien. Geopenbaard aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Met andere woorden, er komt geen dien, geen religie daarna. Die zal worden geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala. En iets wat als laatst wordt geopenbaard. Moet natuurlijk beter zijn dan de voorgaande openbaringen. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dat de islam is een dienun kamil. Islam is een volmaakte en een perfecte dien. Dien, geloof al dinakum alaykum wa kumul Dienen. Vandaag heb ik jullie, jullie dien. Jullie geloof voor jou vervolmaakt. En de islam als dien. Als geloof voor jullie gekozen. En ik ben tevreden. Dat jullie deze dien aanhangen. Zeg Allah subhanahu wa ta'ala. Het is dus een alomvattende dien geopenbaard aan de laatste der profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Het is alomvattend omdat islam is niet alleen maar vijf keren per dag bidden. Islam is meer dan dat. Ja? Het omvat de belangrijkste aspecten van het menselijk leven. In de islam wordt het verstand behandeld. De verstand wordt beschermd door Allah ta'ala, Bijvoorbeeld drugs is verboden. Alcohol is verboden, want dat alles vernietigt het verstand. De islam beschermt het lichaam. We mogen niet zomaar mensen doden. De islam ja, praat ook over de ziel, de geest van de mens. De islam praat over het familieleven. Het praat over het moraal, over gedrag onderling. Het praat over ibadah. De islam praat over voeding. Zelfs het eten wat je eet. Daarover zijn er ook, heeft de islam voor ons geregeld. Het praat over drinken. Het praat over het huwelijk. Echtscheiding. En alle andere dingen die voor de mens belangrijk zijn om in dit leven te leven. En Jibril zegt mal-islam. Jibril vroeg aan de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Maar wat is islam? En dit alles is islam. Meer dan dat. Ja. Echter. Ja. Dit. Dat islam is de laatste der geloof. Met andere woorden. Het is de... De alomvattende, perfecte en elke uh, magia, elke gebied is door de islam behandeld. Ik moet wel daaraan toevoegen, ja, dat niet alle daden wat sommige moslims doen, islamitische daden zijn. Weliswaar is dat misschien voor een niet-moslim soms moeilijk te begrijpen. Hoe kan dat nou? Als een moslim iets doet, is dat toch islamitisch? Tegenwoordig... Je hoeft alleen maar Mohammed of Ahmad of Mustafa of wie dan ook te heten. Als je iets hebt gedaan wat tegen de islam is. Oh kijk. De islam zegt dat dat mag. Ja, dus. Er is een verschil tussen islam en moslims. Dus alle handelingen die een moslim doet. Hoeft niet per se een islamitische handeling te zijn. De profeet sallallahu alaihi wa sallam. Die gaat verder. Nadat Jibril alayhi salam hem heeft gevraagd. Wat is islam? De profeet antwoordde. De islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah. En dat Mohammed de boodschapper is van Allah. En dat je het gebed onderhoudt En dat je de zakat, de arme belasting uitgeeft. En dat je tijdens de maand Ramadan vast. En de hajj verricht tot je verder gaat van de hadith. De eerste mededeling van de islam... ...is dat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallam zegt... ...hoe wa anta an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Hier wil ik verder op ingaan, insha'Allah. Wat betekent de shahada? Geachte broers en zusters in de islam. De shahada, dat is de sleutel die maakt wat jou een moslim wordt. Als iemand moslim wil worden... ...het eerste verplichte voor zo'n persoon is dat hij ervan overtuigd moet zijn... Dat hij moet geloven dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom is de profeet ook daarmee begonnen. Een tashat an la ilaha illallah. Maar wat betekent deze shahada? Betekent de shahada alleen maar dat je getuigt dat Allah de schepper is van het hele universum met dat Allah de schepper is van de sterren, van de hemelen, van de aarde, de zon, de maan. Met alle bekende en onbekende levensvormen. Hij is degene die leven geeft en die dood maakt. En hij alleen is de onderhouder en de schepper van deze universum. Betekent islam alleen dat, dat je gelooft dat hij de schepper is? Evengoed kan ik eventjes nu naar buiten gaan en iemand vragen. Wie heeft jou geschapen? Hij zal zeggen God. Maakt zoiets maak zo al iemand een moslim? Er is meer dan dat. Wanneer je getuigt dat Allah de schepper is, de onderhouder is, hij geeft leven, hij geeft dood en van alles en nog wat. Het gevolg daarvan is dat degene die je moet aanbidden. Degene aan wie je dankbaar voor moet zijn. Degene aan wie jij jouw ibadah, jouw devotie moet richten is. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dat is eigenlijk een logisch gevonden krachtig zijn zusters. Want de mensen van Quraysh... in de tijd van de Profeet sallallahu alaihi wa sallam, als je hen zou vragen: wie doet regen neerdalen? Zullen ze zeggen Allah. Van alles en nog wat, zullen ze zeggen Allah. Maar aan wie was hun aanbidding? Aan Allah? Nee. Hun aanbidding was tegen Al-Uzza en Allah, tegen die beelden die rondom de Kaaba waren. En dat is niet logisch natuurlijk. Want, een aardse voorbeeld. Stel je hebt iemand. Die heeft een dienaar. En hij geeft zijn dienaar van alles. Huisvesting. Bescherming. Eten. Veiligheid. Van alles en nog wat. Geeft hij aan zijn dienaar. En deze dienaar gaat naar de buurman van de meester. En zegt bedankt meester. In plaats dat hij direct tegen zijn... Een uh, uh, meester zijn dank zegt, gaat hij naar de buurman en zegt bedankt. Hoe denk je dat deze meester zich zal voelen? Ja, het is niet rechtvaardig. Hij heeft hem alles gegeven van alles en nog wat, en hij bedankt iemand anders. Zo is het ook met de musrikoen. Ze weten dat Allah van alles geeft, maar hun aanbidding is Naast Allah subhanahu wa taala. Dus de shahada betekent in principe: als ik weet dat Allah de Schepper is, dan getuig ik dat Hij de enige is die aanbeden moet worden. Niets en niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa taala. Elke vorm van aanbidding moet alleen voor Allah bedoeld zijn. En niemand anders, hetzij een engel, hetzij een boodschapper, het zei Isa salam, want Isa salam wordt ook aanbeden. Het zij een wali, zoals dat ook gebeurt binnen bepaalde islamitische secten. Het zei Mohammed, Mohammed salallahu wasallam wordt ook niet aanbeden. De heilige, afgoden, de zon, de maan, aanbid niemand anders behalve Allah. Vraag om niemand anders wil ik behalve Allah. Zweer bij niemand zijn naam behalve de naam van Allah. En geef je offers aan niemand anders behalve aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dat betekent eigenlijk de shahada. Ja, dus de shahada, zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, was het eerste wat hij vertelde aan Jibril alayhi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, die zegt verder, de Islam houdt in dat je getuigt dat er geen God is dan Allah... ...en dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja? De eerste gedeelte is de theoretische gedeelte. De tweede gedeelte... ...Mohammed Rasulullah, betekent... ...dat jij hem zal volgen in alles wat hij jou vertelt om te doen. Rasoolu? En wat de profeet jou gegeven heeft, neem het. anhu fantahu. En wat de profeet jou ervan weerhouden heeft om te doen, doe het dan niet. Want wanneer je zegt, Mohammed Rasulullah wil dat zeggen, dat je Allah subhanahu wa ta'ala zal aanbidden zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschap is niet alleen wat hij zegt, maar zijn boodschap is gemanifesteerd in zijn hele leven. En hoe, hij loopt, en, hoe, sorry, en hoe hij zijn leven leidt, dat is op zich een boodschap. De profeet die praat niet uit zijn eigen verlangens. Het zijn slechts openbaringen die aan hem geopenbaard zijn. Vervolgens gaat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam verder. De tweede zaal van de islam. De islam houdt in dat je getuigt dat er geen God is dan Allah. En dat Muhammad de boodschapper is van Allah. En dat je het gebed onderhoudt. Het gebed, het gebed. Broers zijn in de islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voordat hij heen ging, zei hij: As-salaam, as -salah, as, -salah, as -salah. Het gebed, het gebed, het gebed. Daarmee wilde hij benadrukken hoe belangrijk het is. Zie je ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar de volgorde van de arkaan. De eerste roeken is de shahada. En de tweede die, daaruit, die daarna direct volgt, is het gebed. En het gebed is het Voor een moslim is de enige contact tussen hem en Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, als we kijken dat het gebed... Bijvoorbeeld in het gebed... Herhaal de moslim dat Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman en ar-Rahim is. Hoeveel keren herhaal je dat niet per dag? Door dat steeds te herhalen dat Allah ar-Rahman en ar-Rahim is, moet die sifa, moet die eigenschap ook in jou te vinden zijn. We moeten proberen op zijn minst een schaduw te zijn van de sifa van Allah subhanahu wa ta'ala, een beetje ja, van de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala te Manifesteren met onze medemens. In het gebed vragen wij minimaal 17 keer per dag om Allah subhanahu wa ta'ala leiding. Is dinas al mustaqim 17 keer per dag. Als je bijvoorbeeld alle verplichte gebeden zou optellen, zijn dat in totaal 17 rakas. Dat zijn in totaal 17 keer al-fatiha. En 17 keer per dag vraag je Allah subhanahu wa ta'ala om jou te leiden. Hierdoor word je meer bereid om je over te geven aan Allah subhanahu wa ta'ala. In het gebed herhalen wij vaker het woordje Allahu Akbar. Hoeveel keren per dag herhaal je nou dat woordje niet? Allahu Akbar. Dat heeft ook tot gevolg dat wanneer je een beetje hoogmoed hebt, jouw hoogmoed smelt als zout in water. Want wie is al-Akbar? Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het gebed heeft ook die functie, geachte op zijn zusters in de islam. Een moslim die herhaalt in zijn gebeden, 17 maal per dag, dat Allah is alhamdulillah. Alle prijzen aan Allah, alle shuker aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wat heeft dat als gevolg in onze gedrag, geachte op zusters? Dit brengt in hen, in een moslim, een gevoel van tevredenheid en dankbaarheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, dat is ook heel erg belangrijk, dat wij als mensen dankbaar moeten zijn voor alles wat Allah subhanahu wa ta'ala aan ons gegeven heeft. Als wij alle ni'mas, alle gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala zouden tellen, zouden wij nooit uitgeteld raken van de aantal ni'mas, gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala ons gegeven heeft. Ook wat bijzonder is... In de psychologie is het bijvoorbeeld bewezen, ja, dat met degene met wie je omgaat, ja, dat je daardoor ook gaat associëren. Ja, in de psychologie wordt gesteld dat door de omgang met sterken, men zichzelf ook sterk gaat voelen. Ja, door de gebeden is een moslim steeds verbonden met Allah subhanahu wa ta'ala de grootste, de sterkste, de machtigste, de genadevolle. Dit, heeft. Ja, dit geeft ons. Als moslims. Meer vertrouwen in de hulp. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Waardoor wij ons sterker zullen voelen. Het gebed. Daardoor moet je eigenlijk sterker voelen. Want je praat met de sterkste. Die er bestaat. Allah subhanahu wa ta'ala. Een ander voordeel. Van het gebed. Graag de broers en zusters is. Dat wij bidden met onze gezichten. Richting Mekka. De plaats. Waar Ibrahim a.s. en Mohammed wa hebben gebeden. De islam is de enige godsdienst in de wereld. Waarbij het gebed altijd naar één richting wordt uitgevoerd. Alweer komen we bij de concept eenheid. Alweer komen we bij de concept uguwa. Onze Allah is één, onze profeet is één, onze Koran is één, onze Qibla is één. Allemaal factoren die eigenlijk genoeg zouden moeten zijn... om de moslims overal in de wereld tot één te maken. Deze eenheid van richting... Ja, is een symbool dat we allemaal gelijk zijn tegenover Allah... en dat we allemaal dezelfde doelen moeten hebben. En het betekent dat wij als gelovigen... zoals Allah ta'ala zegt... وَعْتَصِمُوا بِحَبَلِ jamian, جَمِيعًا ta تَفَرَّقُوا En hou je vast aan de koord. En de dien van Allah en wees niet verdeeld. Graag de broers en zusters. Rasul sallallahu alayhi wa sallam he, zegt ook: he, het belang van het gebed na de shahada. Wanneer je het gebed hebt gedaan, wat is het laatste wat je zegt? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mogen vrede en de genade van Allah met jou zijn? De eerste woorden zijn de genade. En de laatste woorden zijn vrede. En dat is iets wat wij in deze wereld ook een grote behoefte aan hebben. De meeste problemen wat er nu ontstaat in de wereld is door gebrek aan vrede. Door gebrek aan barmhartigheid. En ga zo maar door. Dus zo zie je dat Rasulullah sallallahu alaihi wa niet voor niks de tweede zaal. Het gebed heeft gemaakt. Hetgeen erop wijst ja, het belang. Van deze zuil binnen de islam. Jibril alayhi salam, die vraagt aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En Rasul sallallahu alayhi wa sallam, die antwoordt: de islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah. En dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah. En dat je het gebed onderhoudt. En dat je de zakka, de arme belasting, uitgeeft. De arme belasting, de zakka. Als je kijkt, de eerste zuil waarop de islam steunt is het geloof in de ene Allah subhanahu wa ta'ala. De tweede zuil is het gebed. En de derde zuil is de zakka. Dat is de belasting te betalen aan de armen. Op veel plaatsen in de Koran wordt gebed en het betalen van zakka in combinatie gebracht. Vaak worden ze met elkaar genoemd. Met andere woorden, iemand die gebed doet, die doet zijn peskiyatun nafs. Ja? Die, die, die reinigt zijn eigen nafs. En iemand die de zakat geeft, die reinigt het de, de, de, de bezit die hij heeft, het geld die hij heeft, ja? die bezit, die, die, die reinigt hij door het uit te geven 2,5%. Dus, de zuilen van de islam, ja, de shahada, het gebed, met als gevolg dat jouw nafs wordt gereinigd. De zakat met als gevolg dat jouw bezittingen worden gereinigd. Ja? Het doel van de zakat is de herverdeling van de rijkdom. Dit wijst ook op de veelomvattendheid van de islam. De islam is niet alleen een godsdienst met een geestelijke karakter. Maar ook met een fysieke en een sociaal karakter. Met andere woorden, in de islam komen zoveel geestelijke als materiële zaken aan bod. De mens in de islam is ziel en lichaam. Omdat de islam een dien is, die kamel is, al-yama'atmatulakum dinakum, een veelomvattende godsdienst en ook de laatste godsdienst, ja, moet er natuurlijk ook in details worden uitgelegd wat er uitgegeven moet worden. En zo dient een moslim met betrekking tot de zakka 2,5% van zijn rijkdom weg te geven. Het maakt niet uit of het cash is, of zilver, of goud. Ja. En in het geval van landbouwproductie moet 10% aan de islamitische staat worden gegeven. Ja. En als het land uh, geïrigeerd wordt door mensen, ja, 5%. De zakat wordt eenmaal per jaar verzameld en verdeeld onder de armen die fysiek niet in staat zijn om hun levensonderhoud te verdienen. Hier zie je weer het sociale van de islam. Islam is niet een ding die je in jezelf uitoefent. Maar islam is een ding die gezamenlijk wordt uitgeoefend. Met het doel om de broederschapsbanden met elkaar te versterken. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gaat door. Dat je het gebed onderhoudt. Dat je de zakat, de armenbelasting uitgeeft. En dat je tijdens de maand ramadan vast. En dat is ook de maand waar wij wij in u bevinden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum Hussian, kama kutiba ala ladina in kablikum, le aalakum, ta' ta zakoon. O, jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven, la halacum, ta' zaktacoum. jullie Godvrezend mogen zijn. Over het vasten, daar ga ik niet verder op in. Want Alhamdulillah, jullie hebben daar zeker ook de afgelopen weken heel veel over gehoord. Rasulullah sallallahu alayhi wa Wasallam gaat verder. En hij zegt dat hij de zakat betaalt vast tijdens de maand Ramadan. En de Hajj naar het huis van Allah subhanahu wa ta'ala verricht in de statata ilahi sabila. Indien je daartoe in staat bent. De Hajj. Een andere verplichting voor ons om te doen. moet je minstens één keer in je leven hebben verricht. als jij daartoe de middelen hebt. En de middelen bestaan uit financiële middelen. Als je financieel in staat bent. maar lichamelijk niet. dan kan dat natuurlijk ook niet. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam heeft daarom ook gezegd. in i ilahi sabila. wanneer je dat in staat, daartoe in staat bent. Dus in staat betekent in staat zowel lichamelijk als. ja. Financieel. Maar. De Hatch. Voor vele mensen zie je ook de laatste jaren. Dat een soort toeristische activiteit is. Het is gewoon een, een eventjes ertussenuit. Ik heb een heel jaar gewerkt. Ik heb uh, vakantie aangevraagd bij mijn werknemer. En ik ga eventjes op vakantie in de Hatch. Wanneer je ervan uitgaat. Dat de Hatch een vakantieoord is. Of dat de Hatch. Een, een, een toeristische attractie is. Dan ben je fout bezig. De hajj is puur een ibadah. En het is geen toeristische activiteit. Waarin de, to waarin de toerist als het ware zijn reisdatum bepaalt. De hajj heeft net als andere verplichtingen. haar eigen tijd. Dat gebeurt. In de maand hijja. Het gebed wordt elke dag op vaste tijden uitgevoerd. Op dat de gelovigen een samenhorenheidsgevoel kunnen krijgen, wat leidt tot sociale solidariteit, en eenheid, in doel en daad. Als je naar de Hajj gaat, 5 miljoen tot 6 miljoen mensen, die allemaal tegelijkertijd zeggen, Labbaik Allahumma labbaik, la sharika lak labbaik, inna hamda ni'mata, wal ni'mata, mulk, la sharika lak, hier zijn wij o oh Allah, Heer zijn wij, o oh Allah, dat uw dienst. U heeft geen deelgenoten. De hemelen en de aarde, u bent de koning daarvan. De, al deze koninkrijk behoor, behoort aan u. La -laka. U heeft geen enkele deelgenoot in dit alles. Zie daar, dat tijdens de hajj ja, dragen ze allemaal, vooral de mannen, ja, dragen ze allemaal dezelfde kleding. Zowel de koning als de president als de slaaf als de dienaar zijn voor de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, hetzelfde. Het ja, maakt niet uit of je arm bent of jong of oud. Ongeacht je kleur, ongeacht je ras, ongeacht je nationaliteit en taal zijn allemaal één voor één gekomen slechts enkel om Allah subhanahu wa ta'ala te behagen. En dan zegt Jibril alaih salam nadat Rasulullah alaihi wa dat alles heeft uitgelegd de vijf zuilen van de islam je hebt de waarheid gesproken en Omar radiyallahu anhu die zegt wij waren verbaasd dat hij hem eerst iets vroeg en daarna zijn antwoord goedkeurde en daarna zei hij Jibril salam, bericht mij over de betekenis van iman over de betekenis van iman insha'Allah en verder gaan van de hadith. Want ik ben inmiddels al bijna een uur aan het praten. Ja. Dit is slechts de eerste gedeelte van de hadith met betrekking tot de zuilen. Een andere keer, inshallah, zal ik behandelen. De andere gedeelte van de hadith, waarin Rasul sallallahu alaihi wa sallam, vertelt over de zes zuilen van de iman. Dat is al iman billahi malakati, wa malaikatihi kutubi, wa kutubihi wa rusulihi, De iman in Allah, de boeken, de profeten, de dag des oordeels en een iman in Al-Qadr. Zeg het goed of zeg het slecht. Dus bij deze wil ik deze lezing dan afsluiten. En tot de volgende keer inshallah, Wanneer wij deze hadith zullen verder behandelen. Barakallahu li wa lakum fil Quran qur'anil adeem. Wa nafa'ani wa iyaakum lima fieh min al aayati wa dhikr hakim. hakeem. Akuulu qawli hada wa astagfiruhu innahu wa gafur raheem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi na'hmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihi allahu fahuwal muhtadu wa ma yudnil falan tajida lahu waliyan mursida wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها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 Aan Umar radiyallahu anhu... ...aydan... ...kala... ...bainama nahmu juloosun inda rasoolillahi... ...sallallahu alayhi sallam ...zata yaumin... Umar radiyallahu anhu... ...verhaalt ook... ...dat verwijst naar de eerste hadith. ...want de eerste hadith is ook overgeleverd... ...door Umar radiyallahu anhu... ...toen wij op een dag... ...bij de boodschapper van Allahu subhanahu wa ta'ala... ...vrede zijn met hem zaten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 En zette zijn knieën tegen de knieën van de Profeet, alayhi wa legde zijn handen op zijn bijen, en die vroeg toen, Faasnada Rokbateji ila Rokbateji, Wa a wa wa ala wa wa qala ya Muhammad O wa Muhammad, Islam O Muhammad vertel O over de islam. Ach, birni de islam. Fakala Rasulullah, sallallahu alayhi wassalama. Al islam en tashhada la ilaha illallah. Wa anna muhammad Rasulullah Islam is dat je getuigd dat er geen god is behalve allah. Wa anna muhammad Rasulullah, En dat muhammad zijn profeet en zijn dienaar is. Wat u kima fala, wat u tiyadzaka, wat ta suma wat ta hud jalbaita in sabila. De profeet sallallahu alaihi was sallallahu alaihi was sallallahu alaihi dat sallallahu alaihi was sallallahu alaihi was is dat was sallallahu dat was zijn, zijn alaihi is.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 قال فاخبرني عن الايمان. En deze man vroeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oh, it's anders. Muhammad, what is Iman? قال, ان تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الاخر, وتؤمن بالقدر, خيره, وشره. Hij zei, bericht mij dan over de betekenis van Iman.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 Dat hij juist heeft gesproken. Qala fa'akhdirni an anil ihsan O Muhammad, vertel mij, wat is ihsan?". Qala, en ta'bud Allah ka'annaka tera. Het is, als je Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, terwijl je hem ziet. Ihsaan, en ta'bud Allah ka'annaka tera. Fa'illam takun hu an als je dat niet kan voorstellen, weet, weet dan, dat hij jou wel ziet. Fa Kala, deze man bleef doorvragen, Kala, fa agdirni anisa'ah. O Mohammed, vertel mij over het uur. Ja? over de dag des oordeels. Hij wilde weten, wanneer de dag des oordeels, ging gebeuren, of zal gebeuren. Pakala sallallahu alayhi wa sallam. Malmas ulu anha bi aalama mina sa'aili. Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kala faak dirni an amai. Wat zijn dan de teken van het uur? Kala and talidal amatu rabbatha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 het zij Isa alaihissalam, salam, want Isa alaihissalam salam wordt ook aanbeden. Het zij een wali, zoals dat ook gebeurt binnen bepaalde islamitische secten. Het zij Mohammed, Mohammed sallallahu alayhi wasallam wordt ook niet aanbeden. De heilige, afgoden, de zon, de maan. aanbied niemand anders behalve Allah. Vraag om niemand anders wil ik behalve Allah. Zweer bij niemand zijn naam behalve de naam van Allah.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 Islam is niet een dien die je in jezelf uitoefent, maar Islam is een dien die gezamenlijk wordt uitgeoefend, met het doel om de broederschapsbanden met elkaar te versterken. Rasulullah sallallahu alaihi sallam gaat door dat je het gebed onderhoudt, dat je de zakka de arme belasting uitgeeft en dat je tijdens de maand Ramadan vast. En dat is ook de maand waar wij wij in nu bevinden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhaladina amanu, kutiba alaikum Mussiyam, kama kutiba alaadinaam in pubblikum, le aalakum, t'a taqun. O, jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven, la halacum, ta' zakoon. Op dat jullie Godvreesend mogen zijn. Over het vasten daar ga ik niet verder op in.